Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. We gaan instemmen met het concept regeerakkoord, dan kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. Op de snelweg A7 in Friesland zijn bij een verkeersongeluk negen mensen gewond geraakt. Onder wie twee zwaargewonden. Bij de afslag Beester Zwaag zijn vijf auto's tegen elkaar gebotst. In eerste instantie werden de gewonden opgevangen in een lijnbus die er toevallig langs reed. Inzittenden van die bus verleenden eerste hulp. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In New York moeten voor morgenmiddag 375.000 mensen hun huis verlaten, heeft burgemeester Bloomberg bepaald vanwege de komst van orkaan Sandy. Verwacht wordt dat Sandy morgen het vasteland bereikt. Vanwege de orkaan zijn tientallen vluchten naar het oosten van de VS geannuleerd. Vanaf Schiphol vertrekken morgen helemaal geen vluchten naar New York, Washington en Philadelphia. De Hedwigenspolder in Zeeland wordt onder water gezet. Daar zijn VVD en PVDA het over eens geworden, zeggen bronnen in Den Haag. Het kabinet Rutte 1 zag af van het onderwater zetten van de polder... wat tot woede bij Vlaanderen en de EU leidde, omdat dat wel de afspraak was. Wanneer de Hedwigenspolder onder water komt te staan is nog niet bekend. Een onbemande capsule van het internationale ruimtestation ISS is als gepland in de grote oceaan terechtgekomen. Met behulp van parachutes kwam de capsule veilig in het water terecht. In de Dragon capsule zitten naast 500 bevroren bloed- en urinemonsters ook ander materiaal voor wetenschappelijke experimenten en oude apparatuur. De vracht weegt bij elkaar 900 kilo. Het weer bewolkt en in het westen kant op Het Koelt af naar 6 graden in het westen en 1 graad in het oosten. Morgen bewolkt en regenachtig bij 9 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu het laatste uur. Dit is Henny van Petergen met het laatste uur. En ik spreek vandaag met Bonnie Abbenk. Bonnie woont in Velsenbroek. En zij heeft ook bij Open Doors gewerkt. En heel veel gereisd, begrijp ik ook. Uh, Bonnie, wil je iets vertellen over uh, ja, uh, hoe dat zo gegaan is met jou uh, in het leven? Je bent uh, nu al uh, 81, heb ik begrepen. Hè? Dus dat, is, ja, dat vind je ook misschien... Uh, hè, dan, dan weet ik een beetje van dat je heel veel hebt meegemaakt... Ja, ik kan je vertellen hoe dat met jou is begonnen, dat je de Heer Jezus leerde kennen. Ja, dat is een, een, een mooi verhaal. Uh, ik ben veel ziek geweest. Ik heb als meisje, kind van twaalf jaar, buik-TBC gehad. En, uh, was, mijn moeder was heel erg bezorgd voor mij en dat was heel beklemmend voor mij. Dus ik ben al heel jong de deur uitgegaan en in Den Haag in een gezin terechtgekomen met familie Koornstra... Grootouders van Martin Kornstraat, waren goede vrienden van ons. En uh, daar leerde ik een jonge man kennen. En die kwam uit Indonesië. En lang verhaal kort te maken. Wij zouden op een gegeven moment naar Indonesië gaan. Trouwen en wegwezen. En hij ging vooruit en mijn hele uh, bagage stond al klaar. En ik was een weekend thuis en toen werd ik vreselijk ziek. Ik werd met de ambulance en altijd maar naar het ziekenhuis gebracht. En daar heb ik vijf weken gelegen en daar kreeg ik door dat ik geen kinderen kon krijgen. Als gevolg nog van de buik-TBC. Ik had een katholieke dokter. Dat is mijn behoud geweest, want anders hadden ze meteen alles weggenomen waarschijnlijk. Hebben ze niet gedaan. Hij niet. Hij heeft mijn verloofd in Indonesië geschreven, want dat kon ik zelf niet. En uh, omgekeerd kreeg ik bericht van nou dan hoef ik jou ook niet mm, en dat heeft mij heel erg pijn gedaan en toen heb ik eigenlijk helemaal god losgelaten en ben uh, de wereld ingegaan en uh, nou heb niet mooi geleefd maar dat laten we maar even liggen en uh, op een gegeven moment ben ik thuis bij mijn ouders in Sint-Pancras en daar ontmoet ik een jonge man die zijn baan had opgegeven voor de heer te werken en waar ik een heel goed gesprek mee kreeg, maar ik rookte in die tijd heel erg, dus ik kreeg daar heel veel commentaar op van mijn moeders gelovige vrienden, dus ik denk, lekker een sigaret opsteken en dan komt hij wel weer. Nou, hij kwam niet, hij gaf mij een vuurtje. En uh, toen zegt hij op een gegeven moment, dat ben ik nooit vergeten, je lacht wel, maar je bent niet gelukkig. En toen begon ik vreselijk te huilen. Nou, om een lang verhaal kort te maken, uh, we hebben af en toe contact met elkaar gehad. Hij is naar Sydney Wilson gegaan... waar hij mee samenwerkt en zegt... nou, ik heb nou een jonge vrouw ontmoet... en dat moeten we heel erg voor bidden... want die is bezig haar leven te vergroten. En toen werd ik op een gegeven moment opgebeld... door Ger, zo heette hij... en uh, stelde voor om een weekend mee te maken... met Sidney Wilson in Kastrikum. Ik zei, ja... en dan moet ik me zeker bekeren. Ik zei, nou, absoluut niet. Maar goed, uh, God heeft gewerkt... en. Het resultaat was dat ik dat weekend ben geweest en dat hij me tot Jezus heeft geleid. Bijzonder? En heel bijzonder. Ja. En een paar jaar later, zijn, nou niet een paar jaar, anderhalf jaar later zijn we getrouwd. En hij wist dat ik geen kinderen kon krijgen. Maar nou, we zijn 9 augustus getrouwd en 4 september het jaar daarvoor had ik een prachtige dochter. Mm, dat is, yes. Nog één miskraam en daarna uh, nog drie kinderen. Nou, en zo is ons leven eigenlijk doorgegaan. We zijn uh, via de Zuiderkapel in Haarlem terechtgekomen in de Pinkstergemeente. En uh, daar is haar oudste geweest, jarenlang. Daarna hebben we een post gewerkt in Oostdorp. In een gemeente met veel Indische mensen en Surinaamse mensen. Ja. En een uh, hele goede tijd gehad, totdat mijn man 75 was en we teruggegaan zijn naar onze oude gemeente. Gestopt zijn daar. Nou, en in die tussentijd uh, hadden we altijd nog contact met Anne van der Bijl. Want mijn oh, ouders ja. wonen ja. in Pankras. En op een gegeven moment ging Anne dus met zijn volkswagentje naar Polen. En kwam daar in contact met een predikant die een bijbel van een gemeentelid moest lenen om zijn preek voor te bereiden. En na de zon alweer terug moest geven en daar dus bijbels naartoe ging brengen. Ik was meteen enthousiast, maar mijn man niet. En die had zoiets van, nou, gevaarlijk. En uh, we hadden nog kinderen thuis. En... Maar goed, ik heb ook een zus, die is zendelingen al 57 jaar in Brazilië, in het oerwoud. En daar gingen wij naartoe, mijn man en ik. Vijf weken en kwamen we eigenlijk in contact met, met, met mijn zus en haar man. Dat was een neef van Gert. ...die zo volkomen voor de heer leefde... ...in een gevaarlijke rimbo ...met indianen die het op hun leven hadden voorzien... Ja. ...dat toen zaten we terug in het vliegtuig... ...en zei Bon, we gaan contact opnemen met Anne... ...en we gaan werken voor Open Doors. Dus dat prachtte nou. om een keer... ...dat hij toen dat wel wilde. Ja, hij zag het toen wel zitten. Ja, ja wat ja. mooi. Ja. Ja. En Zij gaven hun leven daar ook helemaal voor. Ja. Nou ja, en zo is het begonnen... ...en onze eerste reis was... Uh, ...een korte reis naar... Hongarije, heel apart. En toen een moeilijke reis naar Moskou. En daar hebben we werkelijk ook weer wonderen meegemaakt. We gingen met een kerven met 500 Bijbels. En ja, het was voor ons allemaal vreemd. We wisten niet goed wat we daar zouden vinden. En dus we kregen natuurlijk geweldige instructies. Daar is Open Doors heel erg goed. En je krijgt geweldig een hele dag. krijg je een. Hoe noem je dat? Voorbereidingsdag. Ja. En, uh, nou ja, mijn man die had zoiets van: uh, ik rijd en jij rijdt niet. Maar toen hadden we nog uh, een hele fijne man die de kerven toebereidde: Henk Drost. Hij zegt niks ervan. Bonnie gaat ook rijden. Kom op, jij gaat bij die grote kerven rijden. Nou, achteraf is het goed, want mijn man heeft een Bulgarije een vreselijk ongeluk gehad. en had de schouder gebroken. en kon niet rijden, dus ik moest van Bulgarije... met de grote kerven naar huis rijden. Maar die eerste reis was echt... heel bijzonder. Uh, en ze hadden gezegd, nou, als je dus op de camping bent... dan ga je de kerven uitpakken... en al de Bijbel... zoveel mogelijk in plastic zakken doen... en in de auto doen. En, nou, dan ga je... de eerste avond ga je naar een station... in uh, Moskou. En je gaat de eerste... 100 bijbels ga je afleveren aan een student die uh, Engels kent. Ja. Nou, we kwamen okay. daar en het, het is allemaal heel moeilijk en heel vreemd. en Het was verschrikkelijk slecht weer. Ze had ook gezegd, terwijl Ger de bijbels uitpakt. ...gooi jij de bedden goed naar buiten, want je hebt een hele grote reis gemaakt. Nou, het stort regenen, niks bedden goed naar buiten. Het was slecht weer en nou, we gingen dus naar het station... En op de, bij de metro, en de man die wij ontmoeten, kende helemaal geen Engels. Dus oh we probeerden op alle mogelijke manieren contact met elkaar te krijgen. Nou, dat lukte voor geen meter. En op een gegeven moment zei Ger, halleluja. Nou, hij helemaal straal, halleluja. Nou, dat was het enige. Dus ze hebben de Bijbels daar gelaten. En dat kon hij ook niet allemaal meenemen. Ja, hebben ze wel allemaal meegenomen. En toen zijn wij naar een volgend adres gegaan. Dat als dit niet lukt, krijg je een volgend adres. Maar dat was misschien wel. Nou, een uur met een metro. Ja. Dus daar kwamen we heel laat aan. En we kwamen we bij Pavlov. Dat was een predikant die heel lang gevangen had gezeten. En ongelooflijk blij was dat hij hoorde ja. dat hij 400 Bijbels zou krijgen. Nou, wij terug naar huis. Maar we moesten die Bijbels nog uit die schuilplaatsen halen. En dat, het was heel veel, het was een camping, er was heel veel politietoezicht die constant om onze caravan heen liep. En we kwamen om twaalf uur op die camping aan en we moesten bellen, want het poort was op slot. En nou, we werden binnengelaten, maar we met even weer toezicht om onze caravan heen. Dus daar zaten we. Mm -hmm. En mijn gert, die ze vouwde op, gegeven ge met in handen, keek naar de heer. Heere God... Laat het gaan regenen, donderen en onweer. Geef noodweer. Nou, à la minuut brak de lucht open en kregen we noodweer. En alle mensen, ja. politieagenten, die vlogen naar hun uh, kantoortjes. En wij konden alles uitpakken in de Bijbel, in de auto leggen. Alles in de zakken in de Bijbels. En het ging in de auto klepdicht. En uh, het werd mooi weer. En ja, wij konden heerlijk gaan slapen. Nou ja, toen kwamen de volgende dag geen dus naar Pavlov gegaan. Maar ja, je kan niet met een auto daar komen. Dus we gingen uh, met rugzakken, hadden we de Bijbels ingedaan. Gingen met de metro. En dan zie je pas als je iets te verbergen hebt, dat je dan heel anders. Reist. We keken naar iedere politieagent. En er was heel veel soldaten. En... Maar goed, we kwamen veilig bij Pavel of Amen. We moesten nog een eindje lopen. Maar het was nood weer. Regenen. Nu, maar ja, we kwamen bij hem. En hij was ontzettend blij met de bijbels. Want er was een grote conferentie uit heel Rusland. Van de ondergrondse kerk. En ze konden allemaal bijbels meenemen. Gods timing is onvoorstelbaar. Volgende dag... Hij wilde weer graag dat we kwamen. Weer regen. En ik ben, soms was ik nog een beetje een mopperpot. Dus ik kom binnen. Ach, Pavlov, was een regen. Schrecklich. Oh, zegt hij. Prijs them hem. Het was zo dat het pad naar zijn deur... Het was een flatgebouw. En daar zaten allemaal mensen als het mooi weer was. En dan kon je niet vier dagen achter elkaar met rugzakken naar binnen gaan. Maar dat was verdacht. Dus hij dankte voor de regen. Nou, ja. wij vanaf dat moment ook. We hebben een wonderbare God. En de tweede dag toen zat Anna, we vergeten het nooit. Hij zei, dit is Anna, zuster Anna. En uh, ze is 75 jaar en wil jij haar nu een Bijbel gaan geven? Een Russische Bijbel. Hm. Dus ik liep naar haar toe en ik gaf haar een Bijbel. Nou, ik zou alle mensen in Nederland willen zeggen... ik hoop dat u net zo blij bent met een Bijbel als Anna... Ze viel op de grond op haar knieën. Ze drukte de Bijbel tegen haar borst. Ze kuste hem. En ze brak in tranen uit. En ze zei dus in het Duits. Ik ben 75 jaar. En ik ben jaren christen. Ik heb nooit een eigen Bijbel gehad. En nu heb ik een eigen Bijbel. En u die luistert. Ik hoop dat u net zo blij bent met uw Bijbel. Want het is het Woord van God. En daar... Wordt ons verteld hoe lief Jezus ons heeft. Hij had ook Anna lief en hij zag haar verlangen naar een Bijbel. En op 75 jaar leeftijd. Onze gebeden worden niet meteen verhoord. Maar het is wel zo, God hoort, maar de verhoring laat soms op zich wachten. Want God weet wat het beste voor ons is. Maar Anna, ik ben het nooit vergeten. Above all powers Above all kings Above all nature And all created things Above all wisdom And all the ways of man You were here before the world Above all kingdoms Above all thrones Above all wonders The world has ever known Above all wealth And treasures of the earth There's no way to measure what Ja, dat is heel bijzonder, hè? Want ja, wij staan er niet altijd als christenen in Nederland bij stil... dat in vele landen er veel vervolging is van christenen. Ken je voorbeelden van nog een aantal landen... Ja, wat je hebt gehoord of waar je dingen van mee hebt gemaakt? Ja. Wij gingen naar Iran. Of was het... Nee, het was China. China. Ook nog in de slechte tijd. En dan moesten we bijbels brengen. En... We gingen vliegen en uh, we zouden op straat staan, allebei met een tas met bijbels. En dan zou er een vrouw langskomen en we hadden een of ander herkenningsteken, ik weet niet meer wat. Maar zij kwam en dan moesten wij die bijbels op de grond zetten, de tassen, en zij namen ze over. En uh, dan moesten we dat een paar uur later nog weer doen. Nou, en dat deden we dus. En dat gebeurde, er kwam een vrouw langs en ze pakte die bijbels op en ze ging weg en... Uh, maar de volgende keer, toen ze weer die bijbels kwam halen... ...toen wilden ze ons zo graag ontmoeten. Ja. En toen is het gelukt dat wij met haar een afspraak hebben gemaakt... ...dat we in het hotel waar zij logeerde, dat we daar haar konden ontmoeten. En dat is de volgende dag gebeurd. En daar hebben we een vrouw ontmoet, wonderbaarlijk. Een vrouw van 60 jaar, denk ik. En het was een beetje moeilijk, want de geluidsapparatuur in die slaapkamer stond heel luid aan... En uh, allemaal, we mochten niet gepraat worden, dus we zaten bijna op elkaar schoot. En uh, we moesten vertellen. En zij ging haar verhaal vertellen. Ze was kinderleidster op een zondagschool en vertelde de kinderen over de Heer Jezus. En op een gegeven moment werd dat ontdekt en werd ze opgepakt en kwam ze in de gevangenis terecht. En uh, daar werd haar gezegd dat als zij... Beloofde nooit meer over Jezus te spreken, dan zou ze maar een jaar gevangenisstraf krijgen. Maar dat moest ze dan wel beloven. Nou, ze, dat beloof ik niet. Dat beloof ik helemaal niet. Jullie moeten ook weten dat Jezus leeft en daar leef ik voor. Nou, om, het was ongelooflijk. Ze is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Omdat ze niet wilde buigen voor de stem van China en het communisme daar. En ze werd te werk gesteld. Op een uh, landbouwgrond wat tegen een akker aan lag. En daar moest ze dus uh, landbouwgrond bewerken. Maar met een hele groep gevangenen. En ondertussen dat ze werkten sprak ze over Jezus. En de een naar de andere de vrouw kwam tot geloof. En voordat ze dan smorgens weggingen dan liepen ze met elkaar naar die akker toe. En... Uh, spraken ze met elkaar over Jezus. En dat was echt heel bijzonder. Ze zegt, joh, bijna allemaal zijn ze tot geloof gekomen. Maar die akker, dat was ongelooflijk. Ze zegt, die droeg een vrucht. Dat was niet te geloven. Dus op een gegeven moment kwamen de politieagenten en de bewakers. En die zeiden, ja, wat er met jullie aan de hand is, weet ik niet. Maar het is niet normaal, die akker van jullie. Jullie gaan nu naar een stuk grond wat door en doods is. En die mensen mogen hier gaan werken. Nou, en wij gingen met Jezus in ons hart naar het doodse en dorre land. En dat werd ook omgetoverd tot een vruchtbare akker. Waar heel veel, heel veel en op een gegeven vruchten van afkwamen. En op een gegeven moment kwamen ze er wel achter dat ik daar toch wel een beetje... Uh, predikte tegen de mensen. En dat er veel mensen tot geloof kwamen. Dus ik werd weer... voor de rechter gebracht. En ik moet weer zeggen dat ik niet zou uh, getuigen meer. Nou, dat deed ik niet. Toen kwam ik in de isoleercel. En dat was heel erg. Want er was een heel klein raampje. En ik was alleen. En ik dacht, heer, wat moet ik hier? Wat moet ik hier? En ze uh, nou, zei, ik heb gebeden en gehuild. En ze had kinderen, ze had een man. En, nou, toen zat ze al zo'n jaar of was ze al gevangen. En ze zegt... dan zat ik in die cel in mijn uppie. Maar opeens gaf God me een idee. Ik had een knoedel... met heel veel haarspelden. En toen ben ik... ik had toch niks te doen. In de muur gaan bijtelen met mijn haarspelden. Johannes 3 vers 18. De vers 8, hè. Want ja, al zo lief heeft God mooi. de wereld gehad. Ja. Dat hij zijn enige geboren zoon. Dat heb ik helemaal uitgebijteld. En daar kreeg ik tijd voor... Want zo lang heb ik daar gevangen gezeten en toen werd eruit gehaald. Dus iedereen die na mij in de isoleercel kwam, die kon dat lezen. En ik heb het gezegend, die tekst, en gezegd, heer, iedereen die dit leest, laat die u leren kennen. Nou, toen moest ze weer bij de rechter komen. En toen moest ze weer vertellen of ze nou niet langzamerhand genoeg had om uh, te geloven in Jezus. Want ze hielp haar helemaal niet. En toen zei ze... Nou, u moet dus weten hoe hij mij helpt. Zoveel mensen die hier tot geloof komen. Nou, ze heeft vijftien jaar heeft ze gevangen gezeten. En ze kwam eruit. En toen mochten wij haar ontmoeten. En dit verhaal... Dat heeft ons zo getroffen. Een vrouw die, die kinderen had. En die ja. kinderen waren ondertussen volwassen geworden. En ja, en dan, dan, dan hadden wij de vraag... Hoe zouden wij zijn? He, ze was gemarteld. En, en, en ze had littekens. En... Hoe zouden wij zijn als ons dit overkomt? Ben ik ook zo'n sterk christen? En, nou, het was, was ongelooflijk om haar ont, ontmoet te hebben. En wat doet u nu? Nou, ik werk nu in een drukkerij om allemaal uh, traktaten en dingen van Jezus te drukken om die uit te delen aan mensen. Het laatste uur, Henny van Peterham en ik spreek vandaag met Bonnie Abink. Bonnie, jij vertelde ja, over de verhalen in China en ik hoorde dat jij ook die verhalen vaak vertelt in kerken in Nederland bijvoorbeeld, waar je uh, met je man ook ging spreken. Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja, het is natuurlijk zo wat het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar ik wil gewoon één ding even aanhalen. We waren in Zeeland, ik ga geen namen noemen, want dat is een beetje pijnlijk. En uh, we hadden een geweldige avond met een oudste en met twintigers... Ik ben er even niet. Nou, uh, Gewoon maar doorgaan, hè. En... Uh... Wat een geweldige avond en die man die zei op een gegeven moment: nou, wij moeten hier veel meer mee doen, ook als jonge mensen meer getuigen, ook als groep. Toen kwam zijn vrouw binnen en de hele stemming veranderde. En jij zeker, jij zeker, tegen haar man: nou, nou. Fijn, de samenkomst was afgelopen en Ger en ik liepen weg en toen ging ze echt voor me staan en ze keek me heel lelijk, heel diep in mijn ogen en toen zegt ze: leuk hè, mevrouw? Leuk hè? Uh, om zo'n mooie verhaal te vertellen. Als jij ooit achter de geraniums komt te zitten... dan zul je kunnen nadenken over alle landen die je hebt gezien. En lekker daarover nadenken wat je allemaal hebt meegemaakt in die landen. En, nou, leuke, leuke verhalen ook heb je. Nou, ik schrok en ik denk, heer, wat moet ik hiermee? Ik zei nou in de eerste plaats, mevrouw, heel stralend... ik hoop nooit achter de geraniums te komen zitten... Want ik geloof dat God een plan heeft met mijn leven. En achter de geraniums, nou die hoeven het niet te weten. Ik zeg, en dan ten een tweede. Ik zal nooit denken aan alle landen. Want daar hebben we nooit veel van gezien. Wat een moeilijke reizen. Reizen betaalden wij zelf. Dus zo kort mogelijk af te, de opdrachten brengen, wegwezen. Ik zeg maar, ik zal denken aan de geweldige christenen. Die we daar ontmoet hebben. En vaak gestorven zijn voor de naam van Jezus. En zware martelingen hebben doorstaan. Daar zal ik aan denken. Maar ik kom niet achter de geranium. Dag mevrouw. Ja, heel veel mensen beseffen. Dat, vaak niet, hè. Hoe, hoe moeilijk mensen het hebben in andere landen. Nee. En uh, ja... Als, als mensen dan gelovig zijn opgevoed en ze denken van... oh, jij gaat lekker reizen, dat ze een andere visie misschien hebben... dan beseffen ze niet dat er zoveel mensen zijn die de Jezus nog niet kennen en vervolgd worden. En dat het belangrijk is dat er ook mensen beschikbaar stellen... zoals jullie dan hebben beschikbaar gesteld en nog vele anderen... om de vervolgde christenen te gaan bezoeken. Zo, hè, zoals Anne van der Bijl heeft een heel mooi boek geschreven ook... Uh, dat heet de Roeping, dat heb ik laatst gelezen. En uh, er zijn nog wel meer boeken verschenen, ook bij Open Doors natuurlijk heel veel. Over mensen die de moeite nemen om mensen te gaan bezoeken. En dan zien ze vaak helemaal niks van het land. En ze maken heel veel nare dingen soms onderweg mee. Maar ze gaan die mensen opzoeken ja, die een ander misschien niet aan denkt. Dus dat is belangrijk om te weten als christenen. Dat er ook dit soort dingen er zijn, hè? En dat mensen ook daarvoor geven, als ze zelf niet misschien zo'n reis willen of kunnen maken. Om andere christenen te bezoeken die vervolgd zijn. Dat ze misschien daar ja, iets voor kunnen geven. Of een boek kunnen kopen. Of ja, eens kunnen gaan naar zo'n Opendoorsdag. Want er is binnenkort weer zo'n Opendoorsdag. 3 november. 3 november. En wat doen ze <laughs> daar op die dag? Nou, dat is geweldig. Daar komen dan ook... Uh, Mensen uit deze landen vertellen wat ze meemaken. Vorig jaar hadden we een jonge man en uh, die kwam uit Korea. En die was gevlucht naar China. En wat die jonge man onderweg had meegemaakt, nou dat, dat is onvoorstelbaar. En dat ze dan toch, toch blijven vertrouwen op de heer. Hij ging met drie vrienden op reis en ze gingen door moeilijke tijden. De drie vrienden zijn allemaal omgekomen onderweg. En hij is alleen aangekomen daar. Maar... Vasthoudend aan Jezus. Ja, dat is ongelooflijk. Geweldige verhalen. Ik denk aan. Twee jaar geleden was er een vrouw uit Eritrea. Een prachtige Eritreese vrouw. En haar man was predikant. En zij vertelde dat ze op zondagmorgen in de kerk zat met haar vier kinderen. Haar man sprak. En ze, we waren daar gelukkig en we hadden een fijne gemeente. En God gebruikte mijn man. En op een gegeven moment kwamen er een stel terroristen binnen. En die hebben mijn man zo verschrikkelijke wijze vermoord. Ten aanschouwen van de gemeente, van mij, van de kinderen. En mijn man die is op een verschrikkelijke manier gedood. En ze begon op dat moment heel erg te huilen. En uh, ze zegt nou. Het is, het is zo vreselijk als je dat meemaakt. Maar ze zegt, het verschrikkelijke was dat mijn kinderen dat zagen. En dat mijn kinderen kwamen uh, in de worsteling van, waar was Jezus dan? Papa sprak van Jezus en hij werd vermoord. Waar was Jezus dan? En ze zegt, wat moest ik zeggen? Wat moest ik zeggen? En ik kon alleen maar zeggen, ja, ook in de Bijbel, Jezus is vermoord. En de, de, wij de apostelen zijn vermoord. Het is, het is de haat tegen Jezus. Het ging niet om papa. Het ging om het woord dat hij predikte. Maar ze zegt, ik heb zo lang nodig gehad om mijn kinderen te bemoedigen. En ze constant te vertellen wie Jezus is. Ik ben eigenlijk zelf nooit aan rouwen toegekomen. Hmm. En toen begon ze zelf te huilen. En toen zei ze, maar Jezus, Jezus is mijn man. Jezus vertrooft mij. En toen van een hele trieste vrouw op het podium veranderde ze in een stralende vrouw. En ze zegt, mijn kinderen hebben het geloof behouden. En daar ben ik God zo dankbaar voor. Nou ja, dus de, deze mensen, we hadden een man uit Noord-Korea. Nou, dat, dat, dat, die heeft ook zulke vreselijke dingen verteld wat er in Noord-Korea gebeurt. Dat, dat, dat wil je niet weten, hoe mensen daar absoluut ...gemarteld worden en, en ja, zo in kampen komen te zitten en absoluut doorgaan, ze gaan toch door en Jezus die, die, die is daar toch bij en dat geloven ze ook en ze kunnen niet naar een kerk, maar ze gaan zondags op een bank zitten en dan komt er een ander christen naast hen zitten. En dan spreken ze gewoon kort over Jezus. En degene die er het langste zit, die gaat weg. En dan komt er na een post in een volgende. En dan vertellen ze weer over wat Jezus in hun leven betekent. En het is ongelooflijk wat, wat mensen er voor over hebben om Jezus te volgen. En waar blijven wij dan? Waar blijven wij dan? He, we durven vaak nauwelijks te vertellen dat we christen zijn. Ja. En, en Nederland heeft Jezus nodig... Ik zou iedereen willen oproepen, kom uit voor de naam van Jezus. He, dat, dat, dat Nederland weer gaat geloven dat Jezus leeft... en werkelijkheid is in ons alle leven die Hem wil volgen. Ja, dat is wel, uh, heel zeker. Dat is heel belangrijk dat we dat ook durven delen. Hè? Want wij hebben natuurlijk de mogelijkheid om in kerken samen te komen... of in huissamenkomst Bijbelstudie te doen te evangeliseren op straat. In Nederland hebben we nog heel veel mogelijkheden. Maar misschien ja, zijn die mogelijkheden ook niet onuitputtelijk... dat dat altijd kan blijven gebeuren, dat we op straat getuigen... of dat we vertellen van de Heer Jezus aan de mensen die we tegenkomen. Het is fijn dat je deze oproep doet. Dank je wel. Ik sta op, met wapenrusting aan. Stel je op als Christus tegen. Die zwak is gewoon. en zeg nu: ik ga staan in de kracht. Vanavond heeft u geluisterd naar het eerste deel van het interview met Bonnie Abink. De volgende maand hoort u het laatste deel van het interview met haar. De komende maanden hopen wij een serie verhalen uit te zenden van geheime gelovigen van Opendoors. In deze serie hoort u verhalen van mensen die als christen in het geheim hun geloof moeten beleven. De verhalen zijn vertaald in het Nederlands en vervolgens ingesproken. Open Doors, de organisatie waar Bonnie Albink samen met haar echtgenoot voor werkte, is een organisatie die wereldwijd opkomt voor christenen die vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus. De website van Open Doors Nederland is www.opendoors.nl. U gaat nu luisteren naar het korte verhaal van Walid. Hij was moslim en is christen geworden. En om die keuze werd hij vervolgd. Walid woont in een moslimland. Hij was moslim, maar ging Jezus Christus volgen. Dat hield hij jarenlang geheim. Maar op een bepaald moment ging dat niet meer. Dit is zijn verhaal. In het land waar ik woon krijgt een kind automatisch het geloof van je ouders. En mijn ouders waren moslim, dus ik was moslim. Totdat ik besloot om Jezus Christus te volgen. In mijn land is het voor moslims niet toegestaan om christen te worden. En daarom hield ik mijn geloof geheim. Jarenlang. Maar toen kon ik mijn geloof niet meer verbergen. Mijn vrouw vond dat ik veranderd was en wilde weten hoe dat kwam. En ze was heel erg onder de indruk van wat ik vertelde over de Heer Jezus... En toen besloot zij ook om Christus te volgen. Dat mijn vrouw en ik christen waren geworden... bleef niet langer geheim, want het lekte uit. De klem, waar ik deel van uitmaakte... accepteerde mijn afkeer van de islam niet. Langzaam, maar zeker... begon dus de druk op me uit te oefenen. Ze wilde dat ik mij weer tot Allah zou richten. Maar ik wilde niet terug. Toen eenmaal bekend was in mijn omgeving dat ik christen was geworden wilde ik er alles aan doen om iedereen voor Gods Koninkrijk te winnen. Maar dat was niet zo makkelijk. Wekenlang werd ik getreit en uitgescholden door mensen uit mijn omgeving. En toen ze merkte dat dat geen effect op me had... pakten ze me op een andere manier aan. In plaats om me aan te vallen met woorden... gingen ze me allemaal vragen stellen. Ze wilden weten waarom ik me had bekeerd. Ze leken echt geïnteresseerd in het verhaal van Jezus Christus. En ik werd zelfs uitgenodigd om in een moskee... mijn verhaal te komen vertellen. En andere christenen waarschuwden me... om daar voorzichtig mee te zijn. Ze dachten dat het misschien een val was. Ook ik realiseerde me dat het risico er was natuurlijk. Maar ik wilde mijn familie... en ik wilde hen overtuigen van de liefde van Jezus. Dus ging ik naar de moskee... om te vertellen over Jezus. Zo'n dertig mensen stonden me bij de moskee op te wachten. Ze begonnen heel veel vragen te stellen. Maar al snel gingen die vragen over in opmerkingen. Ze vertelden leugens over mijn geloof en over Jezus Christus. Ze lokten me uit. En dat had ja, helaas resultaat. Ik werd zo boos dat ik mezelf beheersing verloor. Ik haalde uit naar een van de aanwezigen. En het werd één grote vechtpartij... Ik werd in elkaar geslagen. Bijna alle botten in mijn lijf werden gebroken. En ze sleepten me naar buiten en lieten me voor dood achter op straat. En op straat? Daar durfde niemand mij te helpen. Iedereen was bang om zelf ook geslagen te worden door de extremistische moslims. Uiteindelijk kwam er een voorganger voorbij. Hij wist niks van die vechtpartij, maar hij bracht me naar het ziekenhuis. En het ziekenhuis waar ik naartoe gebracht werd, werd continu in de gaten gehouden door mensen die bij het voorval in een moskee waren. En de christenen met wie ik werkte, konden me daarom niet bezoeken. Een paar weken later werd ik overgebracht naar een veiligere plek. Ik kon maandenlang geen werk doen voor de kerk. Ik moest mijn verantwoordelijkheden overdragen aan anderen. Daar had ik het echt moeilijk mee. Gelukkig werk ik nu in een kerk met mensen die net christen geworden zijn. Ik wil dienstbaar blijven aan de Heere God. Tot zover het laatste uur. Wij willen u attent maken op onze website www.gebedsantwoord.nl waar u nog meer interviews kunt beluisteren en waar u ook onze agenda vindt. Zo hebben we op de eerste en derde maandag van de maand een healing service. Wilt u gebed of zoekt u een luisterend oor, dan bent u altijd welkom omdat we daar helaas geen wachtkamer hebben, is het verstandig om telefonisch even een afspraak te maken via het volgende nummer. 06 40 23 Ik herhaal 06 40 23 Ook komen we elke zondag samen in dezelfde ruimte aan de haltestraat 62B. Tijdens die zondagse bijeenkomst zingen en bidden we tot God en kunt u ook luisteren naar een praktische Bijbelsoverdenking. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar. Tot slot wensen we u een goede nachtrust en tot de volgende keer.